De professor zegt dat hij de toon van de dialoog met Benedictus waardeert. Ondanks hun meningsverschil hebben ze volgens hem één doel gemeen... en dat is het vinden van de waarheid.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 Goeienacht. Goeienacht. Laten we beginnen met een klein sh blokje showbiz nieuws. Mart Smeets heeft ooit een dode gifslang opgestuurd gekregen. Miley Cyrus zal waarschijnlijk nooit meer twerken. En Geraldine Kemper heeft liever eten dan seks. Ja, tot zover het showbiz nieuws. En dat is me goed ook, want we hebben daar helemaal geen tijd voor. We praten wel over de lang verwachte handdruk van Obama en Rouhani. En eh, vooruitgang in het voetbal. Dat zometeen. Nu eerst de inleidende beschietingen voor de algemene politieke beschouwing. Morgen beginnen in Den Haag die beschouwingen. De kans voor de oppositie om de plannen van de coalitie te schieten in de Tweede Kamer. Om de argumenten iets kracht bij te zetten, kwamen de meeste partijen vandaag met een tegenbegroting. Dit jaar wordt er met extra veel interesse gekeken naar deze tegenbegrotingen, want premier Rutte en zijn vrienden hebben de oppositie in de Eerste Kamer nodig voor een meerderheid. Lize Witteman is uh, de politiek journalist van WNL. Goeienacht. Goeienacht. Wat is het grootste verschil tussen de plannen die het kabinet met de miljoenennota hebben gepresenteerd en nu de oppositie in al die tegenbegrotingen? Ik denk dat het grootste verschil toch wel is dat uh, de ja, de 6 miljard bezuinigingen eigenlijk bijna nergens worden gehaald. Het kabinet toch wel het hardste bezuinigd van iedereen. En dat uh, had ik van tevoren niet verwacht. Nee, had jij verwacht dat, er, dat dat een soort stelregel zou worden bij veel partijen? Van toch proberen om, net als de coalitie, aan die, uh, aan, aan die 6 miljard te halen? Ja, het is een hele puzzel, maar inderdaad van CDA en d 60 verwacht je toch wel dat zij eerlijk eerder nog het kabinet proberen de loef af te steken met hele slimme maatregelen dan dat ze de boel op laten lopen. Maar goed, ze hebben voor andere uh, maatregelen gekozen en uh, dat viel me wel op. Anders wat ook opvalt natuurlijk is dat het sociaal akkoord er wel aan te gaan uh, als we ergens steun uh, moeten zien te krijgen. Ja, is dat, dan ook, dat staat nu ongeveer in de plannen, maar is dat dan ook opeens een, een reële optie? Zeker, zeker. En nu ook de VVD, uh, hè, Henk Kamp, VVD-minister, halve Zijlstra van uh, de fractievoorzitter van de VVD. Nu zij dat ook hebben geopperd, dan uh, wordt het al snel waarheid in politiek Den Haag. Ja, en dan is de PvdA natuurlijk uh, niet erg gelukkig. Precies. Nou, het enige wat nog zou kunnen is dat de PvdA bijvoorbeeld voor belastingplan, hè, alle fiscale maatregelen, kijkt naar de SP. Want uh -huh. dat zijn allemaal maatregelen die heel erg uh, draaien om het verkleinen van de niveau nivelleren. En misschien als de SP daarin wel meegaan, dat ze zo al shoppens per partij, per plannetje, er nog wel uit kunnen komen. Ja, ja de PVV kan dan ook weer genoemd worden, toch? Nou, <laughs> ik zal het niet overdrijven. Nee, die gaan, niet mee. die gaan helemaal niet meehelpen met het kabinet? Nee, nee absoluut niet. Die, uh, die, zullen nooit, uh, die zullen alles doen om dat te verhinderen wat het kabinet verder kan. Ja, zij hebben bijvoorbeeld ook geen tegenbegroting gemaakt. Hè? Ze komen alleen met een motie van wantrouwen. Ja, zowel de SP als de PVW hebben in feite gezegd... Ja, van ons, uh, wij liggen zo ver uit elkaar met het kabinet. Er is geen beginnen aan, hier kijk naar ons verkiezingsplan, dat is ons idee. En, uh, en dat hebben ze eigenlijk herhaald. En dan zien we staatssecretaris Zelstra toch zeggen... dat veel voorstellen van de oppositie bruikbaar zijn. Is dat waar of is dat uh, politieke schijnheiligheid? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, hij, ziet natuurlijk wel, hij loert natuurlijk naar het CDA bijvoorbeeld. Die zegt van uh, uh, de lastenverlichting en hervorming naar voren... die heeft een vrij rechts, uh, rechtsplan uh, gepresenteerd. Dus als hij daar aansluiting kan vinden... is dat voor zijn profiel niet zo beroerd. Maar voor de PvdA daarentegen, die kunnen daar weer niet mee thuiskomen. Kortom, dit slaat ook enorme gaten in het kabinet, toch? Ja, dat wordt, uh, dat wordt er niet gezellig op. Dat hebben we de afgelopen dagen wel kunnen zien. Ja, Nu uh, zei ik het al in de inleiding. Uh, er is een uh, minderheid in de Eerste Kamer. Dus er wordt misschien met grotere belangstelling dan ooit... tegen die tegenbegrotingen aangekeken. Is dat ook zo? Dat... Uh... Ja, dat zou eigenlijk wel kunnen. Kijk, je hebt natuurlijk de komende twee dagen heb je de politieke beschouwingen in de, in de Tweede Kamer. Maar over vier weken zijn ze in de Eerste Kamer. En eigenlijk moeten we daar pas echt op gaan letten. Want daar gaan we zien uh, hoe, de, hoe de Eerste Kamer in staat. Of ze net zo strikt en net zo strenge taal uitslaan als de, als de partijen nu in de Tweede Kamer. Dat is echt de proef op de som. En is dit uh, politieke spel in de achterkamertjes ook al begonnen? Jij hebt er denk ik iets meer ogen op dan wij. Wordt er ook al naar de Eerste Kamer gekeken? Wordt er al gekeken wat voor hoofden daar gewonnen kunnen worden? Ja, maar dat, dat gaat de hele tijd door. Dat is de hele zomer doorgegaan, dat is het hele jaar doorgegaan. Dat, dat achterkamertjes zijn, uh, zijn eigenlijk geen nieuws meer tegenwoordig. Maar we weten niet wat er gebeurt, toch? Nee, nee. Um, wat het opvallendste is vooral dat het CDA wel weer uh, een soort van handreiking heeft uh, gedaan... Um, en ja, wat daar precies achter steekt, uh, dat, dat is hun uh, manoeuvre. Ja. Uh, de, de rol van de PvdA die is uh, op dit moment het uh, lastig, zoals je het zei. Uh, welke kant denk je dat ze opgaan? Toch vasthouden aan het sociaal akkoord... en dan uh, misschien in de Eerste Kamer stranden... of toch richting CDA en VVD... en dan meer de linkse veren uh, ach, achterlaten? Het lijkt een soort duivelse, uh, duivelse keuzes die je moet maken. Dat wordt inderdaad een aardig dansje. Ik uh, denk dat het sociaal akkoord het niet helemaal gaat overleven. Maar goed... Dus er zijn een paar pijlers, ontslagrecht, euh, hervorming van de WW. Als we dat op de ene of andere manier een draai kunnen geven, dat ze, zij hard kunnen maken dat het sociaal akkoord toch nog staat. maar in feite ook nog de oppositie tevreden stellen. dat is de kunst waar ze uit moeten zien te komen. Ja, want in het allerslechtste geval gaat deze coalitie niet door. en dan komen de verkiezingen. en daar zit de PvdA denk ik, ook niet echt op te wachten. als we de peiling niet nou, precies, met tien zetels. Maar goed, het CDA zit er ook niet op te wachten. en de andere partijen eigenlijk ook niet. Dus. Uh, Laten we hopen dat dat nog even niet gaat gebeuren. Kan ik concluderen uit jouw woorden dat de VVD eigenlijk het sterkste in zijn schoenen staat aan het begin van de beschouwingen? Um, voor een coalitiepartij, absoluut. En morgen met popcorn op de tribune plaatsnemen voor de politieke beschouwingen? Twee dagen lang. <laughs> okay, okay, je de... lol. Ja, Is dat ook echt leuk voor een politiek verslaggever? Ja, of, dat weet is je wat... kan, je, kan je nog herinneren de stekkerdoos van Jolande Babbel? Oh, de VOC-mentaliteit van Balken en al dat soort grapjes, dat, die komen voorbij in de algemene politieke beschouwingen. <laughs> kijk, heel erg goed. Uh, ik, ik ga ook proberen een beetje te kijken, maar niet zoveel tijd eraan besteden als jij, denk ik. We halen de hardheid er wel voor Ach, Kijk, heel, nee, heel <laughs> erg goed. Lise Witterman, politiek journalist van WNL, dankjewel voor deze uh, toelichting. Jo, en over de algemene beschouwingen gaan we het zo direct hebben. Ook zo meteen Loes en René, zingen de tweeling. En ze spelen als clean Piet bij ons in de studio vannacht. GroenLinks was in 1998 de eerste partij die met een tegenbegroting kwam. Kees Vendrik, die er destijds mee kwam, is al een tijdje weg uit de Tweede Kamer. Maar de partij gaat natuurlijk door met de traditionele tegenbegroting. Fractievoorzitter Bram van Ooyek had vandaag de eer om hem te presenteren. Goedenacht meneer van Ooyek. Goedenacht. Wat is spannender, de resultaten terugkijken van de doorrekening van het CPB... of de reactie van het publiek op de tegenbegroting? Nou, uiteindelijk is de reactie van het publiek of van de andere politieke partijen... van de coalitie, van de regering natuurlijk het allerbelangrijkste. Want we doen die voorstellen omdat we denken dat we betere ideeën hebben dan het kabinet. Dus we hopen dat het kabinet naar ons luistert. Maar het CPB, het Sjoen zal erop reageren toch? Ja hoor, zeker. En het is natuurlijk ook belangrijk, omdat mensen uh, ja, die uh, de krant lezen of uh, naar de radio luisteren, ook moeten weten waar we voor staan. Maar we gaan morgen met het kabinet erover in debat. Ja, um, Voordat we ingaan op de punten die GroenLinks erg belangrijk vindt, u was ook de eerste die met een tegenbegroting kwam. Vindt u het dan juist goed te zien dat, dat iedereen die traditie van u overneemt? Ja, dat vinden we goed, omdat ik denk dat uh, de kiezer en uh, iedereen, uh, de burger, uh, recht op heeft om te weten wat de verschillen tussen alle partijen zijn. En dat kun je met die tegenbegrotingen uh, heel goed zien. Je kunt heel goed zien wat partijen voor keuzes maken hè, en waarin ze van elkaar verschillen. Ja, en stiekem nog een beetje trots dat uh, de GroenLinks de allereerste was. Uiteraard, natuurlijk. Ja, en we gaan in die traditie verder. Heeft u enigszins van tevoren uh, kunnen vermoeden waar de andere uh, partijen mee kwamen? Of wist u van sommige partijen uh, waar ze mee zouden komen? Uh, nee, nou we, we hebben natuurlijk wel uh, al heel veel debatten met elkaar uh, gevoerd. Zodat, uh, maar ik denk wel dat het bij alle partijen zo werkt dat als je het dan op moet gaan schrijven... ...dat dat dan weer de gedachten scherpt en dat dat ook je positie weer duidelijk maakt. Nee hoor, dus er zaten best uh, weer uh, verrassingen in. Bijvoorbeeld dat uh, partijen als, uh, als ChristenUnie en uh, D66 nu ook uh, eigenlijk zich hebben gekeerd... ...tegen dat uh, rigoureuze bezuinigingsbeleid van het kabinet, tegen die 6 miljard. Dat hebben wij al eerder gedaan, maar dat zagen we nu ook bij andere partijen terug. Dus daar ben ik heel blij mee. Heeft u vandaag uw punt kunnen maken? Ik heb uh, vandaag mijn punt kunnen maken en ik hoop uh, uh, de komende dagen ook mijn punten kunnen maken. Ja, wat zijn die punten dan precies? Nou, voor ons is heel erg uh, belangrijk, ik zei het al, dat we niet uh, maar blind doorgaan met bezuinigen, maar juist investeren in banen. Hè? Volgend jaar verliezen we weer elke dag 200 mensen hun baan, 200 per dag. ...en uh, ja, voor die mensen wordt nu weinig uh, gedaan... ...en wij vinden dat je moet investeren in de economie... ...om die mensen weer aan het werk te helpen, dat is één. tweede, wat we natuurlijk heel belangrijk vinden... ...we, we heten niet voor niks GroenLinks, zal ik maar zeggen... ...is dat er uh, geïnvesteerd wordt in uh, milieu en in uh, schone energie. Dat moet ook veel meer gebeuren. En dat kan door bijvoorbeeld de vervuiler meer te laten betalen... ...en dat geld wat je daar aan overhoudt... ...kun je dan weer terugstoppen in uh, de economie... ...zodat dat weer banen oplevert. Dus dat zijn Twee uh, kernpunten voor het debat in de komende dagen wat ons betreft. Uh, zijn dat ook punten waarvan u denkt dat er uh, met de coalitie die er nu zit... dat uh, ook um, nou, binnenkort gerealiseerd kan worden? Nou het zijn in ieder geval punten die door uh, andere partijen ook uh, worden opgebracht. Hè? Dus het is, uh, we zijn niet de enige en dat is ook heel belangrijk. Omdat het kabinet zal uiteindelijk toch zaken moeten doen met de oppositie. Zij hebben zoals u weet geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus zij moeten, hè, behalve P Partij van de Arbeid en VVD, moeten ze ook op andere partijen kunnen, kunnen rekenen. En, uh, dus ik heb goede hoop dat het kabinet uh, de komende dagen wat meer beweegt. Tot nu toe viel dat erg tegen. Maar ja, de tijd begint ook voor het kabinet te dringen. Dus ik ben wat uh, optimistischer nu. Ja, het, het woord dat uh, vooral viel in de laatste maanden van het uh, vorige kabinet... was over de schaduw heen springen. Nu krijg ik het ja, gevoel een beetje met de handreiking. Er komen steeds meer handreikingen. Vooral van de oppositie naar uh, de coalitie toe. Komt die uitgestoken hand? Wordt die nou ook een keer echt geschud nog door de coalitie verwacht? Nou ja, Misschien wel met groenlinks. Dat is echt het goed, hè? De oppositie nog voortdurend voorstellen en zegt tegen het kabinet van, nou ja luister nou eens serieus tot nu toe is dat uh, te, te weinig gebeurd, hè? het kabinet zit er nog geen, uh, zit er nu net een klein jaartje zou je kunnen zeggen mm -hmm. maar er is eigenlijk uh, nog veel te weinig gebeurd maar ja, wil je kunnen regeren, dan moet je ook die meerderheid hebben en dan zul je ook moeten luisteren naar de oppositie, dus nogmaals uh, die uitgestoken hand uh, als ik het kabinet was, dan zou ik die met beide handen aangrijpen. Ja, maar er is nu een uitgestoken hand van GroenLinks en van CDA... en ChristenUnie en D66. Welke verwacht u dat als eerste beet gepakt wordt door de coalitie? Nou, ik denk dat het kabinet niet zal kiezen voor één uh, of, of meerdere van deze partijen... maar dat ze elke keer weer met andere partijen zaken zullen doen. Want ja, de verschillen tussen bijvoorbeeld CDA en GroenLinks... of D66 en GroenLinks zijn ook weer uh, heel groot. Dus het kabinet zal waarschijnlijk gaan proberen... om uh, over onderwijs iets met D66 en GroenLinks te regelen. Uh, Vergroening, uh, misschien juist ook de Christen, nu niet erbij te betrekken. Uh, een andere keer iets met het CDA te doen. Dat verwacht ik, dat ze per onderwerp verschillende bondgenoten zullen zoeken. Maar dan kunt u ook een politiek spel spelen en zeggen: uh, we willen over alles meepraten of over helemaal niks? Nee, wij zullen ook, wij willen uiteraard over alles meepraten... maar ik denk ook dat voor ons geldt... dat wij een paar dingen met voorrang willen realiseren. En nee. ik noemde daar net al werk en, en vergroening. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan iets als de kinderopvang. Hè? Iets waar ontzettend veel mensen hun baan kwijtraken op dit moment. Waar we heel graag iets willen doen. Nee. Uh, en waar misschien het kabinet met ons zaken kan doen. Maar bijvoorbeeld niet met het CDA. Ik, ik, ik noem dan nou maar een voorbeeld... Dus het hangt een beetje van het onderwerp af. Ja, nou inderdaad. En we hadden het er zojuist eventjes over met onze analist Lise Witteman. Die zei, het is vooral kijken naar de PvdA. Maar als ik die punten zo hoor, dan is er ook bij de VVD... voor u als GroenLinks nog wel wat te winnen, zou je zeggen. Uh, qua coalitiepartner dan, toch? Nou ja, nogmaals. Het, het, het kabinet zal zelf per onderwerp waarschijnlijk kiezen... Naar, uh, zoeken, naar, op zoek gaan naar uh, bondgenoten in... Uh, morgen en overmorgen de komende dagen in de Tweede Kamer. Ja. En uh, ja, het is, eerlijk, het is echt moeilijk om te voorspellen waar dat, uh, waar dat op uitloopt. Maar ik verwacht dus niet, voor alle duidelijkheid, dat er één of twee oppositiepartijen zullen zijn die zeggen, nou, wij gaan nu het hele kabinet, al het kabinetsbeleid steunen in ruil voor één uh, of twee concessies. Het zal het is, echt per uh, onderwerp verschillen, denk uh, ik. Het is zoeken naar de uitgestoken handjes. En uh, zonder Tove ja. hebben we, neem ik aan, geen stekkerdoos meer. Hebben jullie nog anders wat? Want uh, hebt... Ik wil morgen gewoon alleen maar uh, verbaal actief zijn in de Tweede Kamer. Aha, dus uh, er komt uh, niets boven tafel, begrijp ik. Uh, nee, dat beloof ik u. Oké, okay, bedankt voor de toelichting. Bram van Ooy, fractievoorzitter okay. van GroenLinks. Dag. Goeiedag you push me past the breaking point I stood for not De Amerikaanse jeugd op ideeën met I've kissed a girl and I liked it. En tegenwoordig in 2013 dus brult ze nog steeds. En ze maakt het nog steeds wild met dit liedje Roar. En met dat brullen heeft ze in de videoclip ook wat dieren opgeroepen. En daar Anne, is de Amerikaanse dierenbescherming natuurlijk niet blij mee. Want in de clip zit te veel dieren en die zijn vast mishandeld. Het Bullshit natuurlijk. Ja, wilde uh, ze dan zo'n disclaimer dat er geen dieren... Zijn nee, misschien hadden ze dat moeten doen. Maar Katy Perry die doet toch geen dier, geen vlieg kwaad. Nee. Katy Perry is hartstikke schat, schat, Schat van een de mens. Vrouw. De Tweede Kamer die maakte zich deze dagen op voor de algemene politieke beschouwingen. Maar vandaag stond er natuurlijk gewoon ook nog een vragenuurtje op het programma. Onze verslaggever Jesper Stoffelen die pikte de belangrijkste onderwerpen eruit. Te beginnen met een opvallende vraag van Kees van der Staaij. Mevrouw de voorzitter, elk weekend is het wel weer raak. Zie je de berichten erover over ongelukken over geweld in het uitgaansleven, waarbij drank in het spel is... vandalisme, overlast. De cijfers die je erover leest... die bevestigen dat het niet alleen een beeld is, maar ook de werkelijkheid. Dat er jaarlijks 24.000 jongeren op een eerste hulppost... door een ongeluk of een vechtpartij waarbij alcohol in het spel is, terechtkomen. Nou kwam afgelopen week opnieuw een bericht... Eh, dat het eigenlijk niet helpt, de aanscherping van de richtlijnen. Alcohol als strafverzwarende ver grond. En ik vraag de minister, klopt dat bericht wat hierover naar voren is gebracht, dat het onvoldoende effect heeft. Toetsen de rechters niet veel strenger dan nodig is in de praktijk. En hoe zit het met de wetgeving die al zo lang aangekondigd is... om hier een stap vooruit te zetten? Aminesse opstelde van Veiligheid en Justitie de eer om deze vraag te beantwoorden. En daar heeft hij maar weinig moeite mee. Uh, wat betreft de uitspraken van de, van de rechters. Uh, daar doe ik als zodanig geen, geen uitspraak uh, over. Uh, want de rechters hebben wat dat betreft hun uh, eigen onafhankelijke positie in het land. Het wetsontwerpadvies uh, uh, van de Raad van State is uh, binnen. Het uh, nader rapport uh, uh, is bijna opgesteld. En uh, uh, over enkele weken gaat dat uh, via de ministerraad uh, naar, uh, naar de Kamer. Volgens kreeg Tientje van over het woord en zij maakt zich nogal druk over de onveilige situatie bij de Koentunnel. Voorzitter, 120 ongelukken en nog geen vier maanden tijd. Dat is dus elke dag file in de Koentunnel. De crash tunnel, zo wordt hij ook wel genoemd. Weinig effect de genomen maatregelen, zegt ook de verkeersinformatiedienst. En mijn vraag aan de minister zijn... hoe kan het dat de tunnel nog steeds zo onveilig is? Waarom zien we zo weinig resultaat van de maatregelen van 5 september? Is er misschien ook in het ontwerp van de tunnel iets misgegaan? Automobilisten klagen over het dicht tegen de betonnen wand rijden, de korte invoegstroken, de scherpe bocht. En dat los je niet op met het dimmen van de verlichting. Dus hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de situatie zo snel mogelijk verbetert? Minister Schulz van Infrastructuur beantwoordt haar vraag. En mocht hij nou regelmatig door die Koentunnel rijden, luister dan goed. Uh, dat het een uh, tijdelijke oplossing was, dat wisten we natuurlijk altijd. Alleen, we hadden niet verwacht dat daar extra ongevallen uit voort zouden komen. We hebben al zes maatregelen genomen. Snelheid terugbrengen, rijstrook afsluiten, doorgestrokken treep, streep maken... Barriers na de tunnel verzetten, uh, verlichting dempen en uh, de ledverlichting dempen. En eind september plaatsen we ook signaalgevers voor de tunnel. Dat geeft de snelheid in de tunnel aan, zodat mensen niet ter plekke moeten denken: wat kan ik nou eigenlijk?, maar dat eigenlijk vrij snel kunnen zien. En daarnaast uh, gaan we ook uh, door nou, media-aandacht, uh, uh, die ook onder andere hierdoor komt, uh, de gebruikers uh, uh, wijzen op de tijdelijke situatie. Een belangrijke boodschap is toch om vooral afstand te houden in tunnels. Je ziet dat. Dat mensen toch, toch vrij dicht op elkaar gaan zitten. Omdat sommigen heel erg afremmen en anderen de snelheid blijven behouden. Eh, tot slot hebben we ook nog veel bebording rondom die tunnel staan. Waarvan je bij sommigen kunt afvragen of dat strikt noodzakelijk is. En ook daar zullen we bebording verwijderen. Zodat de automobilist zich nog beter kan concentreren op de situatie ter plekke. U hoorde een verslag van uh, Jesper Stoffelen. En ondertussen hoorden wij uh, de soundcheck van uh, Clean ja. Pete. De twee dames die bij ons vandaag in de studio zijn, uh, ze zitten bij ons aan tafel. Ze zongen in de soundcheck over Amsterdam. Dus ik neem een zometeen ook uh, als eerste liedje over de Bijlmer in Amsterdam, klopt dat? Ja. Zitten jullie heeft... ook wel eens in de tram in Amsterdam? Ja, ja, best wel vaak eigenlijk. Dus jullie kennen ook wel de uitspraak. En dan moet ik eigenlijk het niet ja. alle het belletje even. Ping! Ja, zo gaat het. Nee, ik, ik, ik, ik kom net Amsterdam, jongens het belletje gaat anders. Weet je wie het belletje gaat? Uh, nee. nee. Uh, nou ja, het is in ieder geval. Het is iets meer pang en dan yeah. Leidseplein Entertainment Area. Heel erg overdreven, zegt hij dat. Want daar gaan we het over hebben. Het Leidseplein in Amsterdam, dat moet op de schop. Zo meteen praten we met jullie verder trouwens. Uh, het Leidseplein, vanaf 2015 is er meer ruimte daar voor voetgangers... en er zal een grote ondergrondse fietsgarage gebouwd worden. Afgelopen zomer werden die plannen al gepresenteerd door de gemeente Amsterdam. Ja, maar in die plannen staat ook dat veel oude bomen zullen moeten wijken. Reden voor ontevreden buurtbewoners... om hun handtekening onder een online petitie te zetten... en die heet Laat het Leidseplein, het Leidseplein. We spreken met initiatiefneemster Lisa van Nieveld. Lisa, goedend Hoi, hoi, hoi. Je, je woont ook in de buurt uh, van het Leidseplein. En um, uh, nou, je bent ook proberen zoveel mogelijk media aandacht te krijgen natuurlijk voor die petitie. Hoeveel mensen hebben inmiddels ja. hun handtekening al gezet? Nou, volgens mij voordat ik ging slapen waren dat er 2066. Maar ik heb niet meer gekeken in de tussentijd. 2066. En wat was het doel ja. dat je vooraf stelde? Nou, weet ik veel. Ik, <laughs> ik, ik, ik ben het gestart... Ja. En ik dacht, wie weet, weet je, misschien, misschien zijn er meer mensen dan me een. Ja, 2000. En het begon, het, begon, het begon met echt heel weinig via Facebook, een stuk of 80. En toen heb ik, het, uh, is, heb ik een stukje gekregen in Parool. En sindsdien zijn het er heel veel geworden. En ik hoop dat het er 5000 worden na deze uitzending, dat weet ik natuurlijk nog niet. Ja, want jij maar vindt ik... de plannen van de gemeente verschrikkelijk. Ja ik, vind, ja, ik vind het echt nogal lelijk. Ik weet niet of je het zelf hebt gezien, maar... Ja, en wat vind je er zelf, aan? Ja, uh, ik vind het gewoon niet pas in het straatbeeld. De meeste luisteraars zullen het Leidseplein wel een beetje kennen. Je bent er allemaal wel eens geweest. Maar uh, volgens die plannen kun je een beetje beschrijven hoe het er dan uit gaat zien in uh, 2015. Ja, het is het. Nogal grijs en alle bestaande bomen weghalen. Dat vind ik sowieso iets wat ik zonde vind, maar dat gaan ze doen omdat ze een fietskelder willen maken onder het stukje Gartmanplantsoen. En dat zeg maar bij de Palladium en bij, de City, uh, bij het City Theater, wat iedereen wel kent, ja. tegenover de balie. Uh -huh. Dat hele stuk wordt leeg gemaakt en daar komt een fietskelder uh, uh, onder. Uh, en daarboven komt een soort hele grote grijze vlakte waar mensen dan leuk kunnen gaan zitten, zo Want in de zon die niet zo vaak schijnt in Nederland, uh, met nog drie bomen daarbij. Ja, dat vind ik gewoon niet. Ja, ja, nou, ik, uh... nou, nou woon ik hier sinds ik denk twee maanden in Amsterdam en ik ben volgens mij één keer met de fiets nu naar het Leidseplein geweest. Uh, ja. En ik moet zeggen, het is ook wel knap lastig om daar je fiets in ieder geval ergens aan vast weg te zetten. Ja. Toch? Ja, vind ik ook dus vind op ik zich een kijk. nieuwe oplossing ja. voor die fietsen zou toch prettig zijn. Ja, maar. Om dit dan te doen, dat vind ik wel een beetje, ik vind dat ja, ik weet niet, ik denk dat er betere manieren zijn. Nu is er een man en die heeft een ander plan gemaakt. En dat, dat is een plan waarbij de lijmma zacht wordt betrokken. Dat heet Velo Mondiaal. Mm -hmm. En daarbij komt heel veel groen. En er zijn ook allerlei andere manieren. Die zijn ook allemaal wel onderzocht. Ik weet niet wat er precies. Ik zoek maar even een slokje water. Oh. Het is ook een, uh, een tijdstip waarop je inderdaad ja, even een slokje water nodig kan hebben. Gaat verder. Typisch bijzonder heb. Nee, dat, dat, dat er volgens mij wel andere manieren zijn om, dat, om die problematiek op te lossen. Ja. Eh, luistert, geval, de, luistert de gemeente ook naar die argumenten? Naar het nieuwe plan? naar Inmiddels meer dan 2000 handtekeningen? Nou, ik heb nog niks gedaan. Ik ben het eigenlijk gestart <laughs> met eigenlijk geen idee. Nee. Dus, nu, dus nu weet ik eigenlijk niet goed wat ik doen, maar ik ga het natuurlijk op een gegeven moment wel indienen. En ik moet op een gegeven moment natuurlijk wel iets gaan zeggen. Dus gaan aanpakken weet ik nog niet. Maar er zijn inmiddels wel meer medestanders. En ook mensen nou. die uh, bij Red Amsterdam zitten. En er is nog een andere man die dit plan... voor een ander soort fietsenkelder heeft bedacht. Dus er voegen wel mensen zich bij mee. Langzaam maar zeker. En handtekeningen ja. zijn natuurlijk ook nog altijd welkom. Waar kunnen mensen terecht als ze de actie ondersteunen? Als ze de actie ondersteunen, dan kunnen ze het even googlen. Want ik weet ik het wel niet precies op mijn hoofd. Maar dat is gewoon Google even laat het Leidseplein het Leidseplein. Of... Petitie Leidseplein en dan krijgen ze dat ja. eerste linkje. 2076 dus je... uh, zijn er inmiddels binnen, zag ik net. Um, dus ik zou zeggen inderdaad petities.nl slash petitie slash laat het Leidseplein het Leidseplein. En dan allemaal streepjes ertussen, maar inderdaad Google is makkelijker. Uh, Lisa <laughs> van Niveau, dankjewel. En weet jij nog hoe het belletje gaat van de, van de tram? Nou, ja, ik, zit, ik zit weinig in de tram, omdat ik erachter woon. Ja, je, je woont erachter, erachter natuurlijk, achter ja. ja. Maar dat je hoort het mijn... natuurlijk wel vaak tringeling doen, maar dat is dan aan de buitenkant. Ja, dat is ook niet zo dichtbij, want ik woon net niet precies daar, dus ik ga je daar niet We, we gaan het opzoeken. We gaan het opzoeken. Als, iedereen, als iedereen gaat tekenen, super. Ja, precies. Laten we dat vooral over, we, over. Ja, nou, dan moeten we maar met de tram, want we kunnen niet en met de tram. En jullie fiets. ook, en jullie ook, hè? We gaan het vanmiddag doen. Dankjewel. Okay. Lisa van Niveau, dankjewel. Oké, okay. het, in, het intrigeert je maateloos dat belletje, Dirk. Nou ja, ik, ik vind het, wat me vooral intrigeert, is de, de, de stem van de tram. Ja. ja, die is. Uh, Laat het ja. nu ook vooral los. Laten we het nu ook vooral gaan hebben ja. over muziek dat we altijd in ons studio hebben. Live muziek, namelijk op Radio 1. Hoe we het voor elkaar krijgen, weet ik niet. Want mensen zijn nog altijd zo nou ja, welwillend gestemd om met een glimlach zelfs nog bij ons uh, aan te schuiven op Radio 1. Hallo. Hallo. Loes hey. en René. Wijnhoven, oftewel Clean Piet En een tweeling. En voor het eerst bij ons bij een cello. Twee primeurs. Ja. Hartstikke goed. Maar dan moeten er natuurlijk een <laughs> <al> vraag komen. <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. Wij kijken een beetje terug op de dag altijd. En wat hebben jullie vandaag gedaan? Uh, vandaag was best wel nutteloze. Ja, want ik heb vandaag. Ik heb, ze kwamen S ons balkon. Wij wonen samen met Maastricht, en ze kwamen ons balkon schilderen. Ja, en toen moesten we ons balkon leegmaken, maar het lagen, er waren heel veel maden onder het bierkrat. <lacht> dus toen hebben we eigenlijk gewoon heb ik de maden van het balkon. Een café, zeg maar, in zo'n goot. En toen ze een maar beetje zijn ze? Wat? Het liggen gewoon mensen ingehuurd om een balkon te halen. Oh, nee, er nee, kwamen schilders, kwamen het hele, de oh, hele ding. De, de, de, de flat van buiten schilderen. We gaan meteen de diepte in met dit interview. Ja, ja echt. Weet je, ja. normaal gesproken zou je denken... nou, twee dames, Clean Piet. Laten we eens vragen hoe nee. dat eigenlijk nee, zo komt. Nee, we gaan komt. meteen op een baard. Ik dacht, uh, muzikanten zijn altijd arm. Die hebben toch helemaal geen geld om, om allemaal aannemers in te huren... en hun balkon te laten schilderen. Nou, dat, dat is niet voor ons, nee, maar dat is een mens Jullie zijn niet arm? Nee. Ze zijn steenrijk. Nou, en dat weten we alvast van ja. deze band, Clean Piet. <laughs> de rest daar komen we ongetwijfeld uh, tot vier uur uh, wel, wel achter, lijkt me zo. Uh, zometeen gaan jullie eerst spelen. Clean Piet uh, nou, gaf mij in ieder geval in eerste instantie toen ik de naam hoorde... de suggestie dat het uh, in het Engels zou gaan. Maar jullie zongen zojuist in het Nederlands. Is het een puur Nederlands repertoire? Ja, we begonnen ooit in het Engels. Vandaar ook de Engelse naam. Maar inmiddels uh, doen we alles in het Nederlands. Hout van jou? Met een T staat er op mijn scherm. En dan neem ik aan dat het bewust hout van jou is. Mm -hmm. Het gaat over een boom. <tie> Juist, nou we kunnen het allemaal volgen. Waarom begin je om te lachen, Anne? Nee, ja, ja Houd van het jou, het van het van het jou bomen, die, die, die, ik hou van die simpelheid. Omdat het zo makkelijk is, Juist. Um, Niets dat. Nou, laat maar. Gaan wij ondertussen naar. <tie> het nieuwsminuutje. <tie> met Vera Simons. Ja, goedenavond. Het dode aantal door de zware stormen in Mexico is opgelopen tot zeker 130. Dat heeft de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het land kampt sinds vorige week met een enorme wateroverlast na zware regenval door tropische stormen. Er zijn lichamen gevonden van enkele vermisten in een bergdorp... maar na tientallen mensen wordt nog steeds gezocht. De bemanning van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise is van boord gehaald... en overgebracht naar het bureau van de onderzoekscommissie in Rusland. Volgens Greenpeace zijn de bemanningsleden in orde. Sommigen hebben contact kunnen opnemen met familieleden. De milieuorganisatie is door Rusland nog niet op de hoogte gesteld... van de mogelijke inhoud van een aanklacht. Rusland is een juridisch onderzoek begonnen... naar, mogelijk, naar mogelijke piraterij door de activisten. En in Californië zijn rechters niet tot een oplossing... voor overbevolking in gevangenissen gekomen. De deadline is verlengd januari. Dan moet er met alle partijen een plan zijn gemaakt... voor het overschot aan gevangenen daar. Tot zover. Het minuutje. Bedankt, Vera. Straks meer over de toenadering tussen de VS en Iran. Nu eerst twee meisjes die vandaag nog ruzie met de schilders hadden. En nu gaan ze spelen Hout van jou. Hier is Piet live in de studio om 2 over half drie bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Ik zag je in december en mijn God je greep me aan. De vogels waren wakker en ook de zon was aangedaan. Mag ik mij in jou verstoppen en mezelf met jou vertonen? Zal ik meedoen met jouw leven? Kan ik in jou komen wonen? Waar door me heen, speel met mijn haren, doe wat je al. Maar nu tien keer zo goed. Soms lijkt je net te dansen, te dansen in de wind. Stiekem durf ik mee te doen, omdat jij niet zegt wat je vindt. Stop nu maar met kreunen, je bent me niet tot last. Je hoeft niks uit te leggen, kom hier jij blote pastwaai door mij heen, speel met mijn haren, doe wat je al die jaren hier al doet, maar nu tien keer zo goed. Zoals deze kruip ik tegen je aan, alsof niemand ons kan zien en de tijd heeft stilgestaan. In de Amsterdamse Belmer ken ik de boom die alles zag. Vanaf nu ben jij de liefste, jij bent de boom die alles mag waaien. Greenpeace, live in de studio, houd van jou. Ze zijn tot vier uur bij ons in de studio hier bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Enorme zwarte SUV's, geblindeerde ramen en afgesloten straten. De wereld leekt, lijkt deze week op New York op z'n kop te staan... voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Zit er een ontmoeting in tussen president Obama en Rouhani... zijn Iraanse collega. We spreken daarover met dokter Anders Dick Leurdijk... VN-deskundige, Goedenacht. Goedendag. Uh, vandaag lijkt het er niet in te zitten volgens mij... Hè, dat ze elkaar gaan handen schudden... Nou ja, dat hoeft toch niet per se vandaag te gebeuren. Er is morgen weer een nieuwe dag. En ik weet niet uh, wanneer Rouhani precies aan de beurt is om zijn reden uh, te houden. Maar dat moet natuurlijk toch het... Um, uh, dat, ja, eigenlijk zou het toch vandaag... Nee, ik realiseer me nu. Het zou toch vandaag moeten gebeuren. Want uh, hoe dan ook, het moet op het moment zijn... dat ze beide in het hoofdkwartier van de VN in New York zijn. En ja, dat zou dan, dan toch vandaag moeten gebeuren. Ja, maar er was even die gelegenheid... Met de lunch, een aantal uurtjes geleden. Uh, daar werd eigenlijk van gespeculeerd... dat dat dan na 30 jaar het eerste moment zou zijn. Dat, uh, dat Rouhani daar dan aan zou schuiven. Want dan kon het een beetje per ongeluk gebeuren. Wa waarom denkt u dat dat niet gebeurd is? Eh, dat kan ik niet, niet beoordelen. Ik ben er niet bij. We eh, ik, ik, mogen alleen maar hopen dat, dat het momentum eh, dat zich toch begon af te tekenen. Eh, als het gaat om die toenadering tussen de Verenigde Staten en de Iran, mm -hmm. dat u toch een beetje beklonken kan worden met zo'n met zo ontmoeting. Eh, er is de afgelopen maanden natuurlijk toch een hele hoop geleidelijk aan een heel voorzichtig in beweging gekomen. En ik krijg de indruk dat beide partijen, wat dat betreft, absoluut openstaan voor een verdergaande toenadering. Mm -hmm. En ja, je zou je kunnen voorstellen dat zo'n moment om elkaar nu de hand te schudden op dat uh, in New York, ja, dat, dat men dat toch niet wil uh, laten lopen. Ja, het gaat natuurlijk voor een groot deel om de symboliek van het, het handschudden tussen de eeuwige vijanden, leek het Iran en Amerika. Maar uh, of die handen, uh, dat handenschudden nou komt of niet, er lijkt een beetje schot in de zaak te zitten daar, hè? Ja hoor, wat dat betreft ben ik echt wel een beetje hoopvol. Uh, je moet niet vergeten, de, de, de, die relatie tussen beide landen is natuurlijk eigenlijk al uh, sinds de Iraanse revolutie van 1979 uh, ernstig verziekt geraakt. En um, de, de situatie is eigenlijk toch, toch veranderd met, uh, met de verkiezing van Rouhani als de nieuwe Iraanse president in uh, juni, vlak voor de zomervakantie zeg maar. En um, ja, hij heeft eigenlijk, en dat is toch wel heel interessant, hij heeft als eerste die beweging. Gemaakt in de richting van, uh, van de Verenigde Staten. Mm -hmm. Vervolgens heeft Obama daar een brief overheen geschreven. en die is weer beantwoord door Rouhani. Dus daarmee hebben de beide leiders toch volgens mij wel een belangrijke eerste aanzetten gegeven. voor wat ik dan even heel voorzichtig noem met mogelijke toenadering tussen, tussen beide landen. Um, en ik geloof ook dat, ja, dat, dat, dat beide partijen het best ook heel goed inzien. het belang om uh, tot die die toenadering te komen. Dat geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, maar zeker ook voor Iran, omdat er toch iets doorklinkt in de sfeer van ja, um, wij, wij, wij zouden toch wel graag die toenadering zien, want de situatie zoals die nu is, dat is ook niet in ons belang. En dat vind ik wel een absolute winst. En dat is de situatie tussen die twee landen. Daar is duidelijk voordeel voor beide partijen, maar voor ons als West-Europese landen eh, moeten wij dit ook toejuichen. Ja, ja, zeker. Want rekenen we maar op dat, dat ook, uh, ook, ook de minister van Buitenlandse Zaken in het kader van de Europese Unie hebben zich voortdurend beklaagd over het gebrek aan openheid van de kant van de Iraanse autoriteiten als het gaat om dat Iraanse nucleaire programma. Hmm. Eh, elke verklaring, elke bijeenkomst van de ministers die, die gaat over Iran, benadrukt steeds weer dat Iran zich moet houden aan zijn internationale verplichtingen, zowel in het kader van het uh, Weense als, als um, in het kader van de veiligheidsraad resoluties. Dus uh, ook de Europese Unie is is uh, is ook absoluut partij bij die onderhandelingen waar uh, waar nu naar gewerkt uh, toegewerkt wordt. Want, uh, het woord valt nu heel vaak. Toenadering, maar om wat voor toenadering gaat het dan? Alleen om het nucleaire programma of uh, moeten we ook aan andere dingen denken? Nee, ik denk dat het in dit stadium eigenlijk nog, ik zou bijna zeggen nog maar, maar, maar eigenlijk vooral toch gaat om dat uh, Iraanse nucleaire programma. Dat is eigenlijk vooral toch de belangrijkste zaak in de afgelopen jaren geweest. En je kunt eigenlijk wel vaststellen dat, dat sinds een jaar of zes of zeven, dat op dat vlak eigenlijk helemaal niets gebeurd is. Er sprake van één grote impasse. En uh, uh, alle diplomatieke inspanningen in de afgelopen jaren om dus toch weer beweging te krijgen op dat punt van dat nucleaire dossier hebben altijd gefaald. Partijen waren absoluut, het, uh, ja, not on speaking terms, zeg maar. Ze konden op geen enkele manier uh, uh, na toename tot elkaar krijgen. En daarom is dit zo belangrijk. Dit is een echt een heel belangrijk moment ja. nu. Het blijft een interessant diplomatiek spel. We blijven het volgen. En bedankt voor de toelichting, Dr. Anders Dick Leurdijk, VN-deskundige. Ja, graag gedaan. U luistert naar uh, Nog Steeds Wakker op Radio 1. En uh, daarin hebben we altijd een mediaoverzicht zitten. Eigenlijk twee. Vera Simons, ja. die kijkt dan uh, ongeveer alle televisies die hier te vinden zijn. En dat zijn er nogal wat op het Mediapark. En dan het beste daarvan. Dat hoor je hier. Uiteraard. Ja, een felle discussie deze avond bij Pauw en Witteman... De marketingman, van, uh, de marketingman van Second Love... die zal vast lachend voor de buis hebben gezeten... want SGPR Kees van der Stij, die treedt veel, veel, veelvuldig op in de media... omdat hij de commercials zo vreselijk vindt. Hij ging dan ook in een felle discussie met onder andere advocaat Gerard Spong... Het is het recht op vrijheid van meningsuiting dat men zo'n reclame maakt. Nu weet ik wel dat uw partij een reputatie heeft in het schenden van mensenrechten. Ja, maar dit gaat is nou van. toch wel een beetje ja, ver. Dat is nee, ja. maar dat is toch zo... Wat u heeft een reputatie dat u een advocaat bent in slechte zaken. Nee, nou, dat ja, u nee, nee maar u, u bemoeit, u, u bemoeit ja, maar jongen, zich een beetje als zetten, staat... Bitchfight. Ja, ja, ja nogal uh, so. met Kees van de Staai. Iets gezelliger dan. In puberuil ruilde de Rotterdamse Christine met een Drenns meisje. En om je een indruk te geven van Christine... Zo, nu ik op mijn telefoon kan ik lekker doen en laten wat ik wil. Een peukje en een lekker wijntje. Ja, hartstikke gezellig meisje zou je denken dus. Ik mag dan wel half Marokkaans wezen, maar ik hoef echt niet in een buitenlandse gezin terecht te komen. Ik vind dat helemaal niks. Meestal stinkt het daar ook zo. Al hebben ze wel lekker eten meestal. Ja, dat dan weer wel. Gelukkig voor Christine komt ze bij een oer-Hollandse familie terecht. Dat zal ze dan vast veel aangenamer vinden. Hé hey joh, kom ik op een boerderij terecht? Zou je toch niet menen? Meen ik toch echt dat ik gek werd. Ik voel me echt heel heel ongemakkelijk. Die gaan we terugkijken. Ja, ja. ja ik, ik kan het niet nadoen, maar het accent is prachtig. En om daar even bij te blijven, het was ook heerlijk wakker worden bij koffietijd. Want Inge de Bruin was daar te gast. En uh, daar doen de presentatrices ook altijd lekker gek. Je bent nu al wakker, dus als ontbijt? Nee! Een broodje shawarma met knoflooksaus. Oh, nee, dat ga ik nu echt niet eten. Nee, hoor. maar dat, nee, dat, dat is dan. wel iets wat jij Ja, dat vind ik eigenlijk... wel heel lekker. Een vet hap op z'n tijd. Al ja? Niet dagelijks, maar in het weekend. Heerlijk. Maar daar kunnen we ja. je wel voor wakker maken. Ja, oh, alleen die lucht al heel... Ja. ja, en hierna volgde wat ik persoonlijk het allerleukste item van Koffietijd vind. De gast die maakt die ochtend zelf, voordat ze naar de studio komen... zelf een filmpje van zijn of haar ochtendritueel. En onze Inge die deed dat met geweldig commentaar. Lekker bakje koffie. Ja. Bijna dagelijks start ik mijn dag met een verse smoothie. Heerlijk, ja. Daar hoop ik van. Ik vind het een netje zo Zullen we de Inky smoothie maken? Ready, go. Naar de gym. Toppie. Nou, toppie. Ja, straks in het volgende media meer. Ja, dankjewel. Uh, wij gaan het hebben over Angela Merkel, uh, haar cdu CSU haalde een zeer overtuigende winst gisteren bij de Bondsdagverkiezingen. Maar coalitiepartner FDP haalde de kiesdrempel niet eens. Het was trouwens zondag, de verkiezingen. Ja. Het was niet gisteren, maar zondag. Ja, en uh, dat betekent dat Merkel flink zal moeten onderhandelen... met de sociaaldemocraten om tot een regering te komen. We spreken met Duitsland-correspondent Wierduk. Wierd, goedenacht. Goedemorgen. Ja, zijn de kruiddampen van het verkiezingsgeweld van dit weekend... weer een beetje gedaald daar in Duitsland? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want uh, men is al vol in onderhandelingsmodus... ...om te kijken naar uh, wat voor coalitie er nu, nu moet komen. En dat valt wat je zei uh, nog niet mee, omdat uh, Merkel heeft de keuze uit de twee linkse partijen, zou je denken. En uh, die gaan hun huid uh, duur verkopen. Nou ja, en als het over de SPD gaat, dan hoorden wij hier in Nederland heel vaak de uitspraak dat de bal nu bij Merkel lag. Uh, heeft ze dat letterlijk opgevat en is ze inmiddels aan de slag gegaan? Of letterlijk? Heeft ja, ze het heft in handen genomen? Ja, ja, ze is in contact getreden met de SPD, maar die zeggen nou wacht even tot vrijdag, want dan komt de partij, de partijleden komen dan bijeen. Mm -hmm. En dan gaan ze overleggen of ze eventueel mogen gaan onderhandelen met, met Merkel. Maar de contacten zijn gelegd, anders dan met de, met de Groenen trouwens, want die partij er zou eventueel ook een coalitie mee kunnen worden gesloten, maar daar is nog geen contact mee opgenomen. In eerste instantie werd er ook eigenlijk niet aan zo'n coalitie gedacht, hè? want dan moet er nog een andere partij aan toegevoegd worden, neem ik aan. Uh, nee, ze kan gewoon in coalitie gaan met de Groenen. En het leuke is dat uh, veel Duitse media die zin spelen daar een beetje op. Want die hebben helemaal geen zin in een coalitie met, uh, tussen CDU en SPD. Want die hebben ze al eens een keer gehad. En dat vinden ze saai, dat blijkt echt wel uit die commentaren. En een, een landelijke coalitie tussen de Christen-Democraten en de Groenen... dat zou een novum zijn, dus dat zou nieuw zijn voor Duitsland. En veel commenta commentatoren die hebben er echt zin in... en die schrijven daar ook een beetje naartoe. Maar ja, Merkel-Kennan trekt zich daar niks van aan... en die gaat gewoon waarschijnlijk met de SPD in zee, dat wil je zien. Maar de, dat zou toch ook niet echt een hele gelukkige combinatie zijn... volgens mij, Merkel en de Groenen? Nou ja, in heel veel opzichten niet, omdat, maar in andere opzichten... en die ga ik eerst noemen... Uh, uh, wel, omdat uh, het interessante is dat Merkel bijvoorbeeld door de. Uh, uh, ge door de energiewinden, zo heet dat. Het afzien van de atoomenergie heeft al een uh, belangrijk punt van de groenen overgenomen. En ook, ook op andere punten kunnen de christendemocraten en de groenen tegenwoordig wel met elkaar doorheen duren. Omdat veel van die groenen van het electoraat, dat zijn mensen die wonen in... Uh, die zijn best wel hoog opgeleid. En die ja. hebben... Uh, het zijn twee verdieners en zo. Dus die hebben in heel veel immaterieel opzicht bijvoorbeeld eigenlijk een beetje dezelfde normen en waarden als uh, veel christendemocraten. Maar goed, op andere punten zijn het, zijn, is de kloof zo groot dat het echt uh, waarschijnlijk onmogelijk is om uh, die twee partijen bij elkaar te krijgen. Maar ja, ja in de politiek uh, zegt nooit nooit, hè, dat weet je. Nee, <laughs> maar het was een grote overwinning uh, voor Merkel. Um, ze, ze is ongeveer de koningin van Europa als het gaat over uh, het bestrijden van de crisis. Zou ze het niet gewoon in de minderheidscoalitie uh, in inder eentje kunnen doen? Met CDU-CSU uh, nee. natuurlijk. Dat, ja, dat kan ze wel doen, maar een minderheidskabinet is heel onduid en dat gaat echt niet gebeuren. Um, wat ze bij de SPD bijvoorbeeld zeggen, daar zijn mensen die zeggen... ja, we willen het toch niet in zo'n grote coalitie, want dat is ons de vorige keer heel slecht bevallen. En uh, toen zijn we bij de verkiezingen echt onderuit gegaan en dat kwam doordat we met Merkel in zo'n grote coalitie zaten. Die mensen die zeggen, laten ze maar gewoon uh, voor verschillende wetsvoorstellen en zo... Uh, de zetels die ze nog extra nodig heeft bij elkaar schapen. Want het zijn er toch maar een paar. En die krijgen ze altijd wel, die meerderheid. Dus zo zie je dat op die manier al eigenlijk via de media en zo onderhandeld wordt. En gezegd wordt: Nou, uh, je kunt wel met ons hullen, maar wij hoeven niet zo nodig. En uh, met andere woorden, die SPD'ers, die Sociaaldemocraten. die zijn hun huid duur aan het uh, verkopen. Maar op je vraag terug te komen: minderheidskabinet, dat gaat Daar niet lang duren. Nee, uh, hoe dan ook, of het nou lastig wordt of niet lastig. Het gaat niet lang duren volgens mij hè, voordat er een kabinet is. Nee, in... In de regel duurt dat in Duitsland niet zo lang. Ik heb nog eens gekeken, de langste formatie duurde zo'n 76 dagen. Wat wel zo is, is dat over 30 dagen dan moet de bondsdag in de nieuwe samenstelling bij elkaar komen. Dat gaat ook gewoon gebeuren, ook als er nog geen regering is. Dan regeert de huidige regering regeert dan gewoon verder als er nog geen regering zou zijn. Maar we kunnen ervan uitgaan, denk ik, dat in de loop van de volgende maand er gewoon een coalitie is. En dat zal een coalitie zijn waarschijnlijk met CDU en SP. En Merkel nog steeds daarvan aan het hoofd. Wie dank dankjewel. Graag gedaan. Het is 12 voor drie inmiddels. En tot vier uur bij ons in de studio is de band Clean Pete. Het zijn twee dames. Je kunt ze volgen via Radio 1.nl. Of althans, daar zijn ze ook te zien via de webcam. En ze spelen nu het tweede liedje, Wie is die man? Live dus bij ons in de studio. Duidelijk gebrek. Is het voorbij. Wie is die man? Hij praat met een socht stem dat ik me Herg. for birds Nee, vertel het maar. Wie is die man? <lacht> dan moet jij eigenlijk aan Loes vragen. Loes heeft deze geschreven. Oké, okay, Loes, wie is die man? Welke man? Ja, wij. Maar... <lacht> vraag ik toch aan jou? De... Ja. Wie is die man? Ja, ja. Dat vraag ik vraag aan jou. Dus je, je, je legt de vraag meteen weer bij mij neer. Ja. Oké. Okay. Nou, dan, dan de andere. Bestaat die boom echt van het nummer daarvoor? Nou, die bestaat echt. Die bestaat ja. echt. Waar staat maar, ook in de staan. Maar dat is wel grappig, want die tekst van het vorige nummer, dat is eigenlijk het enige nummer in ons hele repertoire waar we de tekst niet zelf van hebben geschreven. Die is geschreven door uh, Anne Soldaat, onze. Producer en de... guru. Ik, ik, ik vond het ook al een beetje gek dat jullie in Maastricht wonen en over een boom in de Belmer. Ja, hij heeft eigenlijk een, hij had een gedicht geschreven en daar hebben wij muziek opgemaakt. en die tekst dan verder aangevuld met onze eigen dingen over een boom die wij dus nooit hebben gezien, maar over een boom die Anne ergens had gezien in de Belmer. Ja. Nou, u begrijpt het. Er is veel te praten over deze muziek. Dat komt omdat het zo Nederlandstalig en zo beeldend is. Zometeen gaan we ook nog verder over die teksten spreken sowieso. En ik sta voor om over Anne Soldaat te praten. Nou, Fantastische ook dat. voornaam voor een jongen, trouwens. Dat zeker. En over de plaat die volgend ja, jaar pas uitkomt. Kortom, als u nu zit te luisteren... en dat is wel echt iets wat ik me net realiseerde... en u denkt, dit, dit is heel aardig, dit is leuk wat ik hoor... dan kunt u echt even goed die naam onthouden, Clean Piet, Want als volgend jaar die CD uitkomt... dan gaat die hele promowagen gaan rijden. En dan zitten ze natuurlijk overal. En dan heeft u ze nu hier vannacht al gehoord. Mocht u wakker liggen, dan heeft u dat toch even mooi meegepikt. En stiekem ben jij er ook al een beetje trots op. Piet. Zeker weten. Uh, voetbalfans in Nederland, we gaan het gewoon over voetbal hebben. Terwijl de vrouwen... Houden jullie van voetbal trouwens? Ik wilde gelijk zeggen... Nee, nee. Oké, okay. nee, ik wou kort door de bocht zeggen dat vrouwen niet voor voetbal houden, maar dat, ja, dat is natuurlijk niet. niet waar. Goed, voetbalfans in Nederland, mannen en vrouwen, die wachten er al jaren op. Maar deze zaterdag is het dan eindelijk zover. Bij de wedstrijd Utrecht-Roda wordt voor het eerst het befaamde Hawkeye-system ingezet. Ja, te gek natuurlijk. Danny McKelly heeft de eer om als eerste Nederlandse scheidsrechter het systeem te mogen gebruiken. Danny McKelly, goeienacht. Goeienacht. Wij wachten er al jaren op. Is dit voor jou dan ook een jongensdroom? Ja, nou ja, hier kijken we natuurlijk als scheidsrechters allemaal naar uit. He, want uh, dit maakt het spel nog eerlijker. En het is een hulpmiddel voor ons. Een extra hulpmiddel. Dus daar zijn wij heel blij mee. Wij hebben het er al een tijdje over gehad. En wat wij met z'n tweeën vooral uh, ons afvroegen was. Hoe gaat dat er praktisch aan toe? Uh, uh, hoe gaat het voor jou voor de wedstrijd anders dan normaal gesproken? Ja, uh, niet zo heel erg anders eigenlijk. Want wij krijgen voor de wedstrijd een horloge. Dat krijgen wij van het hork zelf. Dat wordt uh, geleverd bij het stadion. En dat horloge dat staat dan in verbinding met de apparatuur. En op het moment dat die bal de doellijn passeert... dan krijgen wij als arbitrageteam op ons horloge te zien dat het een doelpunt is. Dus en dat is... is eigenlijk uh, het enige wat anders is dan anders. Dus de vierde official heeft er niks mee te maken. Er kan niet door de, door de keeper worden gevraagd uh, om een Hawkeye-oordeel... zoals bij het tennis, maar het wordt gewoon meteen doorgegeven. Ja, nou, het, is, het, het wordt gemaakt door het Hawkeye-systeem... maar het is natuurlijk doellijn-technologie. Dus het is niet zo dat de beelden terug gaan kijken... Uh, het is de bedoeling, er zijn op het stadion, op het dak, zijn een aantal camera's geplaatst. En die camera's die staan dan gericht op het doel en die registreren dan wanneer de bal de doellijn passeert. En op het moment dat dat dan gebeurt, uh, zou ik op mijn horloge een signaal moeten krijgen. Hoe het uh, exact uh, gaat, weet ik niet, want aanzagstaandag is de wedstrijd en ik ben daar dan iets eerder aanwezig met de KVB En dan gaan wij het ook eerst testen. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet. Ik denk dat er in het stadion, en volgens mij gaan er in de Galgenwaard zo'n 15.000 mensen, uh, 15 mensen zitten... ...die eigenlijk hopen dat die bal een keer onderkant lat net niet of net wel over de lijn gaat. Alleen maar om het even te testen. Heeft u dat ook? <laughs> ja, zeker. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als we uh, zaterdag in die wedstrijd een moment hebben... ...dat we allemaal kunnen zeggen, moet je nou eens kijken hoe fantastisch dat systeem is. Maar uh, ja, meestal als je dit soort dingen wil uitproberen, dan zul je zien dat valt er geen één doelpunt... ...en die bal die komt in één keer uh, in de buurt van die lijn. Maar ja, dat is natuurlijk even kopje dik kijken, maar... Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik, ik vind het zelf ook echt fantastisch dat ik de primeur heb. En uh, ik vind het ook heel goed dat de KNVB uh, dit pijler doet en dat ze het ook uitproberen. Want uh, de KNVB stond daar al uh, geruime tijd voor open. Dus uh, ja, ik denk dat dit een, uh, een hele mooie stap is in het Nederlandse voetbal. Dat, uh, dat we dit systeem dan uh, toch echt zaterdag uh, ja, gaan gebruiken. Ja, en dan, dan zeg ik als voetbalfan natuurlijk dat de volgende stap, uh, om het eerlijker te maken, is... dat bij twijfelgevallen bij buitenspel bijvoorbeeld, dat we dan toch even op een scherm mogen kijken met de feed-official. Of is dat, ook te vroeg? Ja, dat, dat, dat willen natuurlijk heel veel mensen. En, uh, in, in hoeverre dat uh, toepasbaar is, uh, weet ik niet. Hè? We, zoals u weet, misschien hebben we wel een pilot op dit moment lopen. Uh, en dat is dan onder andere de doeltechnologie, de 65 official en de videoreferie. Alleen uh, de videoreferie is dan offline. Hè? Dus dat, uh, dat is dan nog niet uh, zodanig operationeel dat we dat mogen gebruiken. Maar ja, wie weet wat de toekomst gaat brengen, maar ik denk dat we al heel erg blij mogen zijn dat, uh, dat we nu toch echt een eerste stap hebben gemaakt met de doeline Volgens mij, is het, volgens mij is het ook lekker om het uiteindelijk te kunnen zeggen als scheidsrechter. Toch bij de KVB moet je altijd politiek correct uitlaten. Als het nog niet is, dan moet je zeggen, nou ja, we weten niet of het allemaal kan. Maar nu kun je ook gaan eindelijk zeggen, ja, ik vind het lekker dat het HK-systeem er is. Ja, zeker. Maar ik denk dat de Kijk, het is niet zozeer dat de KVB dat niet wil, dat, dat dat politiek moet gebeuren. Maar de KVB is natuurlijk ook altijd afhankelijk van de toestemming die het, die het krijgt van de FIFA. Want die zijn daarin leidend en, ja, de KNVB is ook heel erg enthousiast dat we het nu uh, mogen gaan gebruiken. En, uh, ja, weet je, uh, het, is, het is gewoon heel belangrijk. De wedstrijden gaan om doelpunten uh, en het moet gewoon eerlijk verlopen. En er staan altijd heel veel spelers in een strass op het gebied. En het is vaak voor de arbitrage moeilijk te zien of dat die bal nou wel of niet de doellijn passeert. Ja, je kunt je voorstellen, er gaan veel belang in, om, financieel. Dus ja, dit maakt het voor de arbitrage ook alleen maar makkelijker. Danny Makkely, veel succes bij Utrecht tegen Roda. En ja, we hopen toch echt op dat balletje net eronder, net erover, net erachter. Zodat de wedstrijd op die manier beslist wordt. Ik hoop het met jullie mee. Oké, okay, wel rusten. Jo, zelf. En wie zou hem dan op de onderkant van de lat leggen, Diedrik? Ja, dat, kijk, dat, je kan er natuurlijk niet... Kijk, daar zat ik over na te denken. Maar er zal geen speler zijn die denkt... nou, ik ga morgen even lekker onderkant lat ja, Want nee, uh, die halkaie, is... nee, die wil er gewoon inschieten natuurlijk. En ja. dus zal het wel zo zijn, zoals meneer Makali zegt... dat uiteindelijk uh, het, de hele wedstrijd helemaal niet toegepast wordt natuurlijk. Want die, nee. dat, hoe vaak dan... gebeurt het ook, hè? Dat, ja. je, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Ja. Nee, maar het is goed dat het er is. Het is bijna drie uur. En zo meteen na drie uur, hier in het programma... nog steeds wakker van Omroep BNL op Radio 1... gaan we onder andere Weten of Vergeten Spelen... Ja. En weten of vergeten is een kwestie die je niet goed, niet slecht of uh, ja. Je moet een mening hebben. Hebben jullie een mening trouwens dames van Klimpiet? Nou, <laughs> neutraal. neutraal. Dat is dus niet, dat is dus niet nou. echt de mening. Nou, okay, ik zou het best doen. Ja, we spelen het spel, uh, voor zover het een spel mag noemen, met de dames van uh, Clean Pete. En wat we doen daarin is de dag van vandaag nog één keer doornemen. De dag die geweest is. We zijn nog steeds wakker. En dus kijken we terug op de nieuwsdag die ja. er geweest is. En natuurlijk spelen ze ook nog twee fantastische liedjes. Tenminste, zijn ze net zo goed als de eerste? Ja, we moeten de beste mee beginnen, zeiden jullie. Dus het, ja, nee, maar nu moeten we de mensen wakker houden en zeg je dat ze nog beter. Worden. Maar we hebben de alle, alle beste voor het laatst. Bewaard. Kijk, Kijk ik bedoel maar uh, Nirvana Nevermind, is dat dan al met jullie in de kast hebben staan? Dat is Zeker misschien wel me het meest gedraaide heer ja. ja, hij bestaat vandaag precies 13 jaar. Ja, En om dan toch even te zeggen dat u toch moet blijven luisteren, ondanks 12. dat we het over Nirvana gaan hebben, 12. we ja. draaien het rustigste nummer van de plaat zo meteen. Ja. Dus u komt er mee weg. En de Oostvaardersplassen komen langs. De Oostvaardersplassen? Ja. Dat Ma allemaal zo meteen na het nieuws bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Dus blijf luisteren, tot straks. Oh. Nog Steeds Wakker BNL Nieuws in de nacht.